Bondskanselier Merkel is blij dat de partijloze Joachim Gauck vanmiddag door een grote meerderheid van het parlement is gekozen tot de nieuwe president van Duitsland. Merkel zei tegen Duitse media dat Gauck af en toe kritisch is en dat ze soms van mening verschillen, maar volgens haar hoort dat erbij in een democratie. Gauck was anderhalf jaar geleden ook kandidaat, maar Merkel vond hem toen niet geschikt als president. Gauck volgt Christian Wolff op, die is afgetreden omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd geopend.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 Blijft het goed zeg. We gaan mee met de flow van Marvin Gaye. En what's going on? En van harte welkom bij um, een nieuwe NTM View voor deze zaterdag 11 februari 2012. Voor mij uur 4. Ja, uurtje 1. Gelukkig wel zeg, mijn stem. <laughs> God mijn. Hoe gaat ie?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 ja, en wel terecht. Met zo'n uh, zo man die voor de, voor de, voor de Steden toch echt voor het schaatsen leeft. Ja. En het was een heel, heel mooi feest geweest, maar helaas, het gaat nee, niet door. Nee, maar toch is het toch nog een piepklein gantje. Nu is de ijs nog bevro bevroren. Zon morgen begint het doden. Ja. En het schijnt dat volgende week, volgens de peilingen, toch nog gaat vriezen.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 Daarbij komt, uh, hij heeft ook Steden toch niet gezongen. steden lied Oké, ja. oké. Okay, okay. Want die heeft hij uitgebracht. En er zijn meerdere artiesten, dus ik vind het wel leuk dat ze meteen op, op, uh, op inspelen. Maar ja, dan gaan mensen op Facebook zeggen van, uh, na, uh, hij heeft de plank misgeslagen. Maar hij durft het wel. Nou, je hebben hem hier voor, we hebben hier uh, Walter Kroes met het steden licht 2012 voor ons staan. Zullen we nog een stukje rijden? Zullen we een drukke draaien? Oh. Ja. Sta voor en door naar Bartel Laheem. Alle meren bevroren, rijden af. Kom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 En hier is Avicii. Komt u aan.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 And I want I'd go wherever you went. And and love tonight. Nobody wants to see us together, but it don't matter.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 Je bent een op 106.9. een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 Mother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 Vrijdag de onderkoelde slangen van elk 1,20 meter aan. Schrik je ook de pleuris hè, als je uh, opeens twee ja. slangen tegenkomt. Um, nou ja, het zal waarschijnlijk van uh, iemand zijn die uh, slangenhouder is of reptielenhouder. De korenslang is de meest gehouden slangensoort in Nederland. En um, ben je nou klant bij KPN? Dat is vast niet ontgaan, KPN is gehackt. Heel veel gegevens zijn uh, op internet terechtgekomen. En daarom heeft uh, KPN de e-mail uh, van iedereen uh, op, op stop gezet. Nou ja, dat het uh, snel opgelost zou worden. Maar nog steeds geen e-mail voor de van KPN. Schande. Schande, hè? Schande, schande, dus, uh, schande. Dus we moeten nog steeds even wachten...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 Maar, euh, nou ja, hopen dat KPN er snel oplost, hè? Ja. Want euh, eigenlijk is het lachelijk dat zo'n groot telecombedrijf... Euh... Ik denk dat Frans Zas ertussen zit. Frans Sas? Ja, die kent wel, die cameraman. Geen idee. Ja, wel, je kent wel. Frans Sas? Ja, die ken je wel. Die heeft ook bij Buurman en Buurmanfest. Uh... Oh, ja, ja, die ja, kent ik, wel. Ja ja. ja, ja, ja. Aardige gast. Ja, moet Aardig dan moet gast je kijken gast of hij eieren in het zin Zie je Stanford, Entertainment View? En hier is Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou...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 Sato bij ZFM zo Zometeen het tweede uur van Entertainment for You. Met um, nieuws over Obama. Hij heeft namelijk op Spotify zijn campagnenlijst um, gezet met al zijn favoriete nummers. Nieuw, die hoort het straks. Ook natuurlijk Popster Henry. Wat is gebeurd op show is nieuwsgebied. Dat allemaal straks. En hier zijn de nieuwe Radicals.